Goedenavond, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. De VS heeft gezegd hoeveel tanks ze naar Oekraïne sturen. Je hoort president Biden. Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. And they're also extremely complex to operate and maintain we geven ook de en de om deze tanks op 31 tanks dus en alle techniek en kennis om ze te gebruiken. Eerder zegde Duitsland al 14 moderne tanks toe. Het gebeurde na dagen van overleggen en twijfelen. Nu Duitsland en de VS tanks sturen doen veel andere landen ook mee. Vandaag haakten ook Noorwegen, Spanje en Portugal aan. Paniek in een trein in het noorden van Duitsland. Rond drie dag stak een man met een mes in op zeven andere reizigers. Daarbij vielen twee doden en vijf mensen raakten gewond. De verdachte is opgepakt. Over zijn identiteit zegt de politie nog niets. De politie heeft in Hoek van Holland een derde vluchtauto gevonden van de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht. De politie viel ook een huis binnen in de buurt van de auto, maar de man werd niet gevonden. Hij wordt verdacht van het neerschieten van zijn ex en het doodschieten van haar moeder afgelopen weekend. Hoeveel plastic zit er in je was? Dat vragen onderzoekers zich af. In synthetische kleding zitten allemaal mega kleine stukjes plastic en dat is slecht voor de natuur. Om erachter te komen om hoeveel het precies gaat, duiken onderzoekers van de universiteit in Amsterdam in de schone was van proefpersonen. Verslaggever Jeroen de Jager kijkt mee. Dit is wat mensen thuis doen, dus hun synthetische kleding doen ze in die waszak. Vervolgens draaien ze de was. En dan? De waszak, als deze droog is, dan kun je met de kledingroller de vezels eruit halen, uit alle hoeken. En dan kunnen wij daarna met de computer de vezels gaan tellen. Door het onderzoek hopen de wetenschappers dat ze uiteindelijk de natuur een handje kunnen helpen. Microvezels die vrijkomen bij het wassen komen uh, uiteindelijk via de rioolwaterzuivering... Deels in het oppervlaktewater terecht. Nou ja, dat willen we nou ja, liever voorkomen. En als mensen een kleine aanpassing zouden kunnen doen in hun gedrag... omdat bijvoorbeeld kouder wassen een effect zou hebben... dat kan als iedereen het doet een heel groot effect hebben. Het weer, vanavond regen vanuit het noordwesten. In het oosten en zuiden kan zelfs wat natte sneeuw vallen. Morgen wolken, af en toe zon en ook wat regen. Het wordt 4 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. And now Bluegrass time. De formatie Fireside Collective en driving. driving Through the Rain hoorde je in de thema-show met alleen maar Bluegrass muziek. We gaan nu verder met een artiest die uit, oorspronkelijk uit Australië komt, waar ze al diverse Golden Guitar Awards in ontvangst mocht nemen. Ze woont al een tijdje in Amerika en ook daar valt ze al regelmatig in de prijzen. Haar naam is Christy Cox en dit is One Hard Breakaway. Flesh is weaker than what they're pouring. 2013 voor If the Bottle Was a Bible van Junior Sisk en The Rambler's Choice. Ik heb nog een Nashville spiegelplaat voor je klaarstaan. Samen met Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys nam Lester Flatt de Nashville spiegelplaat op die je zo gaat horen. Twintig jaar later zou ook Buck Owens zich eraan wagen en voor hem werd het toen een dikke nummer 1 hit. Je gaat twee keer luisteren naar Roll In My Sweet Baby's Arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I ain't gonna work on the railroad, I ain't gonna work on the farm. Lay my shack to the sweet my shack. de Nashville Spiegelplaat. I'm gonna lay around the shack Till the male train comes back Then I'll roll in my sweet baby zone. In my sweet baby's arms Well, I'm rollin' in my sweet baby's arms rollin' in my sweet baby's arms Play around the shack Till the mail train comes back And I'll roll in my sweet baby's arms with another man Wouldn't even go Can weave and can spin. Hey, not daddy owns a necklace in the old cotton gin. What's that old money? Smell the flowers, can this compact take the impact There's a diesel on my tail Well, I'm slipping and sliding, trying to hold it in the road And I'll tell you, I just got to win this race While I'm trembling and shaking, he's pouring on the coal So close that I can steal his license plate There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. 1967 alweer Jim and Jesse en Diesel on my Tail. Amanda Cook is een artiest die uit Laurel Fork, Virginia komt. En ze maakt hele leuke muziek. En hoe dat klinkt hoor je nu. Dit is Still I'm Too Old. For a shout-out or music request, Nashville Radio Show. In 2015 maakt deze vijfmansformatie al muziek met elkaar. Ze heette Woodbelly en je hoorde net The Road That Takes Me Home. De Appalachian Roadshow mochten op 25 november 2022... voor het eerst het podium van de Grand Hall Opry betreden. En hoe ze dat vonden, dat vonden ze toen geweldig. Heb ik gelezen op hun Facebookpagina. En ze maken ontzettend lekkere muziek. Dit is Dance, Dance, Dance. My grandpa, he's 95. He keeps dancing, he's still alive. My grandma, she's 92. She loves to dance and sing some too. I don't know, but I've been told if you keep on dancing, you'll never grow old. Come on, darling, put a pretty dress on. We're gonna go out tonight. And Same. Mogen we ze wel vrienden van de show noemen. Darren en Brooke Aldridge hoorde je net met mile, Million Miles of Highway. When it's over. De volgende formatie uh, bestaat al 14 jaar. En zij hebben hun muziek al op diverse bluegrass hitlijsten zien staan. Als leden hebben ze los van elkaar stuk voor stuk awards gewonnen. En maar samen maken ze hele leuke muziek. Breaking Grass is dit en Oh How I Love You. Blame for this crazy game na 19,94 voor de Lonesome Band en The Game at Play. Het volgende nummer heeft een titel wat het beste medicijn is bij slecht weer of als je het even niet mee zit. Dit is Lindley Creek en Sunshine Stone. listening. Nashville Radio Show. Web en de Bluegrass Boys hier bij de National Radio Show. Je luistert nog steeds naar de thema de Bluegrass Show. Want in dit uur en het vorige uur alleen maar lekkere deze muziekstijl. Nu gaan we naar uh, ja, wel heel iets bijzonders. Want als je je afvraagt hoe de muziek van Elvis zou klinken als die in een Bluegrass jasje werd gestoken, dan gaan we je dat nu laten horen. Want dit zijn Grass Girls en Dolly Parton en Viva Las Vegas. Drive, life, city, gonna set my soul, gonna set my soul on. It's wild Dat en next time around. En inderdaad, next time around. Want er zit alweer een eind aan deze show. Maar niet getreurd, volgende week is de National Radio Show uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan. Uit Nederland, Herman Brock Jr. en Freedom. En daarna Uls Crux and Friends en Foggy Mountain Breakdown. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende week. Bye bye. you'll have